Met het NOS de gemeente Heerlen moet loon in aanmerking komen voor deeltijd-WW. Vanwege de verzakte parkeergarage onder het winkelcentrum... hebben tientallen ondernemers hun zaak voor om een bepaalde tijd moeten sluiten. Om 12 uur vanmiddag moet de vereniging van eigenaren... een sloopplan klaar hebben voor een deel van het winkelcentrum. De burgemeester van Heerlen zegt dat hij niet wil wachten op een spontane instorting. Gisteren verergerde de verzakking onder het winkelcentrum. De grond onder een deel van de parkeergarage zakte verder weg. In Bon begint rond deze tijd een internationale bijeenkomst over de toekomst van Afghanistan. Het is precies tien jaar geleden, na de eerste conferentie, toen plannen werden gemaakt om het land te ontwikkelen. De deelnemende landen bespreken vandaag op welke manier Afghanistan op de lange termijn gesteund kan worden. Ze zullen praten over hulp aan het land nadat de Westerse troepen in 2014 zijn vertrokken. Pakistan boycotte de conferentie uit protest tegen het NAVO-aanval op een Pakistanse legerpost bij de Afghaanse grens. Ook de excuses van president Obama over het voorval konden Pakistan niet overtuigen toch mee te praten in Bonn vandaag.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 Het weer, buien, sommige met natte sneeuw, vooral in het noorden. Het zuiden maakt de meeste kans op zon. De westenwind is stevig en het wordt 6 of 7 graden vanavond, vannacht en ook morgen. Blijven de buien aanhouden en het blijft ook stevig waaien. Dit was het NOS Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan nog files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voor zoek de Wouden, 3 kilometer. Op de A12 daarna richting Utrecht voor Reewijk 2. Op de A13, de richting Rotterdam, tussen Ipenburg en Afrit Berk van Rode Reis, 10 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook rijstrook is daar dicht. De A20 hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht, 4. A28 van Zolder naar Utrecht, voor Leusden 4 kilometer. Daar zat een auto stil. De linkerrijstrook is daardoor dicht. De N44, de Wassenaar voor Wassenaar, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinfo.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 Van SV Salford, juist dat voelde een beetje aan als een winst. Ja, ja, nou, nou. 4-1 tussenstand, Kastricum, SV Salford. Hoe het verder gaat verlopen worden? Zo, rond kwart over vier van Sean Lemmens. Welkom bij derde laatste van Salford op zaterdag met Womick en Womick als eerste plaats in 3 Drops.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 McCartney en Wings en de band on the run. Bijna kwart over vier, bij de einde van de voetbalwedstrijd van vandaag. kastricum SV, Zandvoort. Is er nog verandering gekomen in het doel, uh, doelsaldo, uh, Sean? Ja, ja, ja, ja. De 4-1 was het gemaakt en toen was binnen een minuut de 4-2. Die werd helaas gemist en toen kregen we ook nog eens een keer, ja, de giftbeker is heel ja, heel ver drinken dan en de 5e staat hier op het scorebord... Uh...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 doen en dan weer naar volgende week gaan kijken, naar de volgende wedstrijd thuis tegen uit mijn hoofd gezegd DTHEDW om die, ja, de zwarte bladzijde van vandaag ja. snel mogelijk te vergeten Oké, okay, John, nogmaals hartelijk dank voor uh, je verslaggeving uh, vandaag in plaats van Joop Joop nog van harte beterschap. en John uh, hartstikke bedankt en we gaan elkaar zien Ja, oké, okay, dankjewel en tot horens. Ja, Mochten er nog veranderingen verandering in de eindstand komen, horen we het graag nog even van John? Ja, ik hoop niet dat uh, Ja, hooguit dat het 5, uh, 5, 2, 5 2 dat mag je altijd melden Maar, uh, maar dan, uh, dan meld ik me nog even Oké, okay, dankjewel Sean Lemmers Voor je bijdrage van vandaag En dat uiteraard in plaats van Joop van Es nogmaals van Peterschap. Hier is Steve Wimmoets. High Love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 Met uh, natuurlijk weer de klassieker Nederland-Duitsland. Dat, uh, dat wordt weer een kla klassiek komen dan uh, voor de Nederlanders. Volledigheidshalve nog even de andere drie pools. Uh, de pool A, Polen, Griekenland, Rusland en Tsjechië. Nou, dat is uh, natuurlijk Griekenland en Rusland met als, uh, ver, als spannende outsider Tsjechië, denk ik.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 ...in Sharkov in de Oekraïne... ...in het Stadion om zes uur thuis... Uh, ...ze spelen dan als het wedstrijd thuiswedstrijd... ...Nederland tegen Denemarken. En uh, als ik het nieuwsbericht moet, moet geloven... ...worden de reizen nu alweer geboekt. Ja, dat begrijp ik. Ja, zo. Oké. Okay. Mooie wedstrijden voor de boeg dus... ...voor het Nederlandse Elftal. Met... Zo moet je het gewoon zien. De maand juni vrij nemen voetballiefhebbers. Ja, mooie gewoon goede wedstrijden... ...die we allemaal gaan zien. Ja, toch? Helemaal geweldig. Hier is Imagination. Torn apart with bitter edges. Blue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 Right. Kom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 tegen Duitsland. Oké. Okay. Dus ook morgenochtend op hockeygebied de confrontatie Nederland tegen Duitsland. Maar dan... Dag Zwarte Piet. Zwarte Piet, Zwarte Piet. Dag Zwarte Piet. Die moet weer aan het werk, die, die Zwarte Piet. Maar goed, morgenochtend 6 uur, Nederland-Duitsland in het kader van een Champions Trophy. Is er nog ergens het? te volgen of niet? Over hockey. Nee, op de radio denk ik. Op de radio. Op ik, gezocht, ik, ik sprong mijn bed uit. Ik liep naar de, naar, de, naar de televisie, maar er waren geen beelden. Zo meteen over het tweetal plaatjes, het gedicht van de week. Blijf daarvoor luisteren naar daar zie je I mm. Feels like fire I'm so in love with you Dreams are Love is the light scaring darkness away. I'm so in love with you, bird's soul. Make love.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 mijn collega Albert voor zit keurig op zijn plekje en wacht maar af tot het plaatje afgelopen is je hoorde die en sit and Wait en daarmee is het kwart voor vijf geweest hoog tijd voor het gedicht van de week Sjors Rob Rudy Aldo Daan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 Dat was hem weer, het gedicht van de week bij CFM. Elke zaterdagmiddag toren zo rond kwart voor vijf. Ja, kleine lach kan ik. Kan... <lacht> nou, hier, het wordt dus tijd dat jullie wat gaan hebben. Ja, oké. Okay. <lacht> Heb je ook een gedicht van de week? Stuur hem dan naar at redactie Redactie.zifmzoonfoorts.nl. En wie weet, misschien komt jouw gedicht langs op de radio. Van de wijk hoor dus is Madonna and like a first name pure toeval was hè pure toeval pure toeval en daarachter twee zomen lekkere muziek om een lekkere badstreek hè yo I can break away.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 Heeft een jaarkaart geloof ik. Ja? Ja, ja, ja. Ja, moet je ook blij mee zijn met zo'n jaarkaart. Ja, die had toch? <laughs> Goed, dus na vijf gaan, komen we terug met Entertainment for You met ja. Roy van Buringen. Heel veel plezier, Roy. Yes, veel dank plezier Oké, okay, dat was uh, Roy van Buringen. En dat waren wij ook alweer. Zit het er alweer op? Het zit er alweer op. Ja, en uh, Rudy en Aldo zijn er morgen bij SIC van 2 tot 5. Dus ook weer een live uh, uh, uh, presentatie vanuit uh, het gasthuisplein en vanuit de studio natuurlijk. Maar uh, onze reis zit er uh, voor vandaag weer op. We, gaan, ja, we, was, hebben, uh, we hebben wel wat na te bespreken. Dit ja? was